11 uur, Dikter met het Nationaal. De Nederlander die in India is opgepakt op verdenking van moord op een jonge Britse vrouw heeft bekend. Dat hebben bonnen bij de Indiase politie tegen de Britse zender Sky News gezegd. 24-jarige vrouw werd doodgevonden op een woonboot in de stad Srinagar in het Indiase deel van Kashmir. Ze was doodgestoken. Kort daarna werd de 43-jarige Nederlander opgepakt. Onduidelijk is nog of hij op dezelfde boot als de vrouw verbleef. Bij zijn bekentenis zou de man hebben gezegd dat hij onder invloed was van softdrugs. Hij zou paranoïde zijn geworden en hebben gedacht dat de Britse vrouw hem wilde doden. Afgelopen nacht is het in grote delen van het land uitzonderlijk koud geweest. Kouds werd het in het Brabantse Woensdrecht met min 6,7 graden. Op zeker 15 weerstations werd een koudere record gemeten. Er waren wel opvallend grote verschillen. Op Schiphol kwam de temperatuur niet eens onder het vriespunt. Meteorologen denken dat met deze koude nacht een eind is gekomen aan een lange winterperiode. Vandaag en de dagen daarna komt de temperatuur steeds vaker boven de 10 graden. China laat toeristen toe op een eilandengroep die het land claimt in de Zuid-Chinese zee. Nog deze maand zullen cruiseschepen aanmeren bij de zogeheten Paracel-eilanden. De eilanden worden ook door Taiwan en Vietnam geclaimd. Ze bestaan uit enkele tientallen kleine eilanden. In de omgeving van de archipel zit veel vis en mogelijk zijn er ook olie- en gasvelden.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 Ja, welkom terug bij OVT, straks tegen half twaalf in het spoor terug. Het verhaal van het Belgische plaatsje Geel, als bijzonder woonoord voor psychiatrische patiënten. Maar we gaan nu eerst 76 jaar terug in de tijd. Stadio's ja, en begoningen, verklaar ik hiermee het stadion Bijenhoofd Open. Geel Beden van eerlijke krachtmeting en goede kameraadschap genieten. Ja, eerlijke krachtmeting en goede kameraadschap. Woorden die in het voetbal van groot belang zijn. En uh, waarom laten we dit horen? Omdat Feyenoord afgelopen woensdag de plannen voor een nieuw stadion heeft gepresenteerd aan de Rotterdamse gemeenteraad. Voor 13 miljoen kan er een nieuwe kuip komen als de gemeente tenminste voor de helft van het bedrag garant wil staan. Maar Rotterdam zou Rotterdam niet zijn als de bevolking van Rotterdam niet zou zeggen moet dat wel een nieuwe kuip. Is nieuwbouw tijdens een crisis niet flauwekul en moeten we dat oude mooie stadion als monument niet Koesteren. De Kuip namelijk werd gebouwd tijdens de crisis van de jaren 30. En natuurlijk denk je dan, zo loste ze dat destijds in Rotterdam op. In Amsterdam legde men een bos aan in de jaren 30, toen de crisis was. In Rotterdam een voetbalstadion. Aan de telefoon hebben we historicus Jaap Visser, kenner van het verleden en van de Kuip. Jaap Visser, was dat inderdaad een manier om de crisis op te lossen in Rotterdam in de jaren dertig? Niet gepresenteerd. Het was uh, een hersenspinsel van de toenmalige voorzitter Leen van Zandvliet. En het werd in eerste instantie als een uh, megalomane uh, uh, gedachte weggehoond... Maar de man wist door te zetten en toen, toen bleek dat er in, in crisistijd tijd wel degelijk heel veel uh, mogelijk uh, was, omdat de aannemers bereid waren om uh, tegen of onder kostprijs uh, te werken. En toen bleek het inderdaad ook een uh, een oplossing om de crisis uh, te blijven te gaan. Ja, maar het was niet zoals het Amsterdamse bos echt een uh, een, nee, een een crisisproject een was. Het zeker niet. Nee, nee, nee het was uh, u, uiteindelijk achteraf is dat wel, al, als we het daar nog aangemerkt, maar het begon met een uitdrukkelijke wens van Feyenoord om uh, grotere behuist uh, te raken. Ja, en, en was dit het eerste grote stadion in Nederland? Een voetbalstadion? Uh, nou ja, in, feit, echt alleen... in feite was dat het Olympisch Stadion natuurlijk. Ja. Uh, maar dat, dat pakte uiteindelijk door dat de, de architect Jan Wils van het Olympisch Stadion... Uh, allerlei tirantijnen in het stadion uh, wilde verwerken... pakte dat uh, uh, minder grotesk uit. Want de bedoeling was althans, het gebouw was grotesk... maar uh, de toeschouwerscapaciteit was uh, tegenvallend gering eigenlijk in het Olympisch Stadion... Ruim 30.000. En dat was uh, in het stadion van Feyenoord uiteindelijk het dubbele. Ja. Tegenwoordig uh, kost het eindeloos veel tijd om dit soort dingen uit de grond te stampen. Ja. Uh, destijds is het in een vloek en een zucht gebouwd, hè? Ja, het, uh, het stadion stond er, zeiden ze we er eerder erg in hadden. Men begon te bouwen en uh, het was in een record tempo, een moordentempo werd, uh, werd het afgebouwd en het was uh, klaar, uh, uh, terwijl de gemeente Rotterdam uh, het er nog helemaal niet uit was hoe de infrastructurele entourage van het stadion gerealiseerd moest worden. Het was iets te vroeg, klaar. Het, het, het, het stadion was er, maar je, je kon er nog niet naartoe. Het heeft tien maanden uh, in, uh, in de polder Varkenoord uh, ongebruikt uh, gelegen en... De Messene als havenbaron, DG van Beuningen, die een grote rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het stadion, die is daar in, daarover in woede ontstoken. En heeft in Rotterdam gebast dat het stadion daar zal staan als een luchtspiegeling in de polderwoestenij, tot het verroest ineens zal vallen. Tot schande voor Rotterdam. Dat... Jongen, jongen, jongen. Dat, ja. dat, dat was de angst. Er waren geen dat wegen was... naartoe, er was, er was niets. Er was helemaal niets. Het was inderdaad uh, gewoon een <tosses> drastige polder op het stadion heen. En uh, uiteindelijk uh, heeft uh, tegen Beuningen zijn uh, invloed in, in Den Haag. Uh, bij minister Oud weet, uh, van Financiën weten aan te wenden om, uh, om geld los te krijgen... die hij uiteindelijk nog uit eigen zak heeft moeten voorschieten... om toch uh, de rioleringen en de wegen uh, rond het stadion aangelegd uh, te krijgen. Ja, en, en toen moest het allemaal getest gaan worden of het ook werkte. Uh, en toen, nou dat was al tijdens de bouw zelf gebeurd, uh, omdat het voor Nederland een, een uniek project was, uh, groter dan, uh, dan wat dan ook. En toen moest bijvoorbeeld uh, worden getest of die tribunes, die hangende tribunes, die uh, Feyenoord zo'n geweldig stadion maken, uh, publiek dicht op het veld, of die wel een mensenmassa konden houden. En toen hebben ze, ze werkelozen van straat geplukt, de mariniers hebben ze in een vak gestopt en op commando laten springen en juichen. En toen bleek dat het stadion... Dat het niet instort. Ja. <coughs> Wat zouden we daar graag bij geweest zijn? Hè? Ja, dat was geweldig. Ja. Ja, die en, en het deden. stadion een is... En die stond die mensen op te op zwepen. Dat, uh, dat moet echt heel hilarisch geweest zijn. Ja. En vanaf wanneer werd er dan in gevoetbald? Uh, ja, tien maanden na de, na de opening... werd de eerste wedstrijd uh, gespeeld. Tien maanden nadat het stadion was opgeleverd... werd de eerste wedstrijd gespeeld. En dat was uh, het stadion... Uh, was klaar in de zomer van 1936 en in uh, maart 1937 uh, de eerste wedstrijd uh, ja, gespeeld. En, en dat was uh, Feyenoord, <laughs> Feyenoord tegen Beerschot? En? Uitslag? Uh, de uitslag was, ik, dat moet ik even, uh, ik weet niet meer precies, maar Feyenoord 105 2 volgens mij. En het was uh, uh, een hele lange winter, net als nu. En uh, het heeft nog gesneeuwd op de ochtend van de opening in maart. Ja, en, en, en, en, en, en er hangt zoveel nostalgie. Er zijn zoveel verhalen rond die kuip. Volgens mij willen de meeste Rotterdammers hem helemaal niet kwijt. Uh, uh, wat vind jij? Moet er een nieuwe komen? Weer nou, als, uh... Vanuit, vanuit onze. Uh, um, uh, ik ben dus uitgever van, van sportboeken, uh, met name. En uh, vanuit ons kantoor in Rotterdam hebben we uitzicht op de kuip. En naarmate ik vaker de naar die kuip kijk, denk ik, ik ben een groot, groot liefhebber van, uh, van de kuip als, als, uh, als voetbalstadion. Tenminste, vind ik het geweldig. Maar als ik naar die buitenkant kijk, dan denk ik, ja, het mag wel eens wat anders worden. Ja. Het werd, destijds werd het uh, gezien als, een, uh, als, het, als het summum van transparantie. Een, een, een, uh, een, een optimaal uh, project van het uh, nieuwe bouwen. Een wonder van staal, glas en beton. Ja, van de buitenkant zie je dat er niet meer aan af. Ja, maar dus, maar... Jij, dus als het aan jou ligt, in deze nieuwe crisis, uh, weer een project. En uh, Rotterdam is ja. moet dat weer binnen tien maanden uit de grond gestampt kunnen worden. Een jaar, maar ik ben, ik ben toch wel heel erg verknocht aan de uh, aan stadion zoals dat uh, de, als voetbalstadion is. Dus het zou dan wel eenzelfde stadion moeten zijn als het stadion van nu, althans aan de binnenkant. De buitenkant mag wel wat anders, ja. Oké, okay, ja, Visser, hartelijk dank. We zullen hartelijk zien wat het er komt, de Kuip 2. Wij gaan nu naar Tsar Peter de Grote. Eh. Uh, want dat die tsaar eind 17e eeuw in de Republiek is geweest... dat hij zich daar bekwaamd heeft in het bouwen van schepen... dat hij in een bescheiden huisje in Zaandam heeft gewoond... dat is genoegzaam bekend. En we worden er in dit Ruslandjaar met tentoonstellingen... in de Amsterdamse hermitage en met bezoek van Poetin morgen... voor de deur grondig aan herinnerd. Veel minder bekend is dat hij 20 jaar na zijn eerste bezoek nog een keer de Republiek heeft aangenaan. Namelijk in zijn reis van 1716 en 1717. Over die tweede reis, die veel minder goed gedocumenteerd is... dan de eerste heeft Emmanuel Wagemans, hoogleraar slavistiek... aan de Universiteit van Leuven, een boek geschreven... dat heet De Tsar van Groot-Rusland in de Republiek. En Emanuel Wagemans zit in de studio in Antwerpen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Uh, een bekend bezoek en een onbekend bezoek. Eh... Uh... Uh, hoe kan je een heel boek schrijven over een bezoek dat zo slecht gedocumenteerd is? Wel ja, dat is natuurlijk de uitdaging. Hè. Het is uh, dat eerste bezoek, die, die grote, dat grote gezantschap van 1697, 98, is goed bestudeerd, tot in den Treuren zelfs. Hè. Maar over die tweede reis, twintig jaar later, toen Peter al een grote meneer geworden was. Hè. Peter had in 1709 de Zweden verslagen. Hij kwam dus voor de tweede keer naar Nederland, naar de Republiek, en moest met alle egaars. Uh, ontvangen worden. En hij kwam dingen vragen die eigenlijk, ja, die eigenlijk uh, onmogelijk uh, waar te maken waren. Hij kwam van de Republiek vragen dat ze de politieke veroveringen in het Balticum, hè, dus de Zweedse havens, de hmm. Zweedse territoria, zou erkennen. De Republiek was natuurlijk niet happig. Hij kwam een heel grote lening vragen, 2 miljoen gulden, dat komt overeen denk ik met 1 miljard euro of zo tegenwoordig. Hij kwam dus eigenlijk dingen vragen die uh, moeilijk uh, gegeven konden worden door de de Republiek, maar hij is dan wel doorgereisd naar Frankrijk. Hij is ook in België gepasseerd. En dat heeft toch eigenlijk een belangrijke gevolg gehad, want in Frankrijk heeft hij dan een alliantie gesloten met, tussen Rusland, Frankrijk en Pruisen, En uiteindelijk in 1721, vier jaar later, heeft dit toch geleid tot de vrede van Niestad in he, 1721, waardoor eigenlijk er een einde gekomen is aan die twintig jaar aanslepende oorlog. He. Ja. En, ja, ja, en welke, in... welke, welke twintig jaar slepende oorlog? Want we hebben net de vrede van Utrecht uitgebreid behandeld. Nu ja, we we, weten we in ieder geval ja. één vrede die we vergeten. Ja, Waarom de zogenaamde, gelijk bij de nieuwe? Ja, de zogenaamde Grote Noordse Oorlog, 1700-1721... tussen Zweden en uh, Rusland, zeg maar. Zweden was ja, ja. op dat moment de grote veldheer... De, de grootmacht in Noord- en Oost-Europa. En Peter heeft dat dus uh, aangevochten... en heeft het uiteindelijk gewonnen in 1721. Zeg, zeg toen ja. die, voor de tweede keer naar Nederland kwam, kwam hij dus niet om te leren timmeren kennelijk. Nee, absoluut niet. Hè. Hij kwam uh, om politieke, diplomatieke redenen. En hij, kwam, hij zat nu in de tweede fase van zijn, uh, van zijn, ja, van zijn leven, van zijn uh, regeerperiode. Hij had net die stad Sint-Petersburg uh, gebouwd. Die was al 13, 14 jaar oud. Hij kwam nu eigenlijk om kunstenaars aan te werven. Kunstenaars, uh, meubelmakers, uh, ebenisten, tapijtwevers, paleisbouwers, uh, ingenieurs, tuinarchitecten enzovoort. Hij heeft er heel veel meegenomen vanuit de Republiek en vanuit Frankrijk... om dus die mooie stad Petersburg uit te bouwen... tot een volwaardige residentie. Ja, ja. En, was hij zelf ook erg veranderd in die tussentijd? Kwam er een heel andere tsaar Peter de Grote dan twintig jaar eerder? Wel kijk, toen Peter in 1697, uh, 98 kwam... werd hij overal genoemd de Moscovische Vorst... de Moskovische Grootsvorst of Prins... maar nu werd hij genoemd de tsaar van Groot-Rusland... Vandaar dus de titel van mijn boek. Hè. Uh -huh. Hij had ondertussen heel veel ervaring opgedaan. Hij was natuurlijk zelf zeker geworden. Hij had tenslotte de onoverwinnelijk geachte Karel XII uh, verslagen. En hij wilde dus uh, in het Westen, in de Republiek, uh, serieus genomen worden. Hè. En dus uh, wat ik nu gedaan heb in mijn boek... dat is dus heel die reis gereconstrueerd. Aan de hand van kranten, aan de hand van Russische, uh, het Russische reisdagboek... dat nog nooit uh, vertaald is, aan de hand van... De pers, de toenmalige pers, er zijn ook literaire werken verschenen over Peter de grote En natuurlijk voor een heel groot stuk aan de hand van archiefstukken in Nederlandse, Russische, maar ook Belgische, Franse en Britse archieven. En dus als je wat verder zoekt is hij eigenlijk best goed gedocumenteerd? Zeker, ja. Kijk, anders kun je geen boek schrijven ja. van meer dan 300 uh, pagina's. Hè. Ja. De... Maar natuurlijk is de grote, de grote aanleiding is natuurlijk het jaar 2013, hè, het grote Ruslandjaar. En samen met het Nederland-Ruslandcentrum van de Universiteit van Groningen hebben we een aantal activiteiten uh, op het getouw gezet. Dit boek is er één van. We hebben ook nog een aantal tentoonstellingen waar verschillende aspecten van die Russisch-Nederlandse betrekkingen uh, aan bod zullen komen. ja. Ja, nou. ja, nee, ja, ik ben nog even benieuwd naar, naar... We hadden het er net over, wat was, was de man veranderd? De, toen hij voor de tweede keer in Nederland kwam... Ik meen dat hij tijdens zijn eerste bezoek... maar hij kan ook tijdens zijn tweede zijn geweest... dat bijvoorbeeld... Uh, dat hij uh, ergens voor, voor uh, uh, een hoeveelheid uh, dode mensen nodig had lijken... en dat hij zoiets gezegd moet hebben tegen de Nederlandse stadsbestuurders van Amsterdam... ja, dan executeer je, executeer je toch even uh, 300 mensen. Uh, was, was het inmiddels een, een man die wat, wat liberale, wat, wat verlichter dacht... Ja, dat zou natuurlijk een, een, een, een absoluut topverhaal zijn, maar dat is dus helaas niet het geval. Kijk, kijk uh, Nederland is trots op alles wat het gegeven heeft aan Rusland, wat het betekent heeft voor Rusland. Maar we moeten ons natuurlijk geen uh, illusies maken. Peter kwam naar Nederland om een leger uit te bouwen. Peter kwam naar Nederland om een uh, scheepvaart uh, uit te bouwen. Maar de politieke instellingen... Uh, ...de vrijheid van woord en dergelijke... ...die heeft hij niet overgenomen. Hè. Die heeft hij merkwaardig genoeg overgenomen... ...van zijn vijand, namelijk van Karel XII... ...het Zweedse bestel... ...dat dus heel sterk centralistisch uh, uh, geïnspireerd was. Hè. Ja... Ja, dus, maar dus, daar, daar begint de geschiedenis van de sovjet Unie bij wijze van spreken, Ja, dat gaat te ver. Uh, ja, ik, ja, ik vrees een beetje van wel. Ja. Het is dus een autocratische tsaar die alles zelf beslist. Hè. U moet niet denken dat de mensen stonden te popelen om in the middle of nowhere een stad te gaan bouwen om moeras en dergelijke. Dus de boeren, de Mujiki, de lijf eigen boeren moesten gedwongen worden. En in de ketenen geboeid naar Petersburg gevoerd om daar te gaan uh, werken. Er waren veel mensen die uh, verachtelijk stonden tegen al de hervormingen, tegen de godsdienstvrijheid, tegen de Hollanders en de Duitsers die daar de goede toon uh, voerden in Petersburg, die vet betaald werden en dergelijke. Dus er was heel veel uh, stil uh, verzet. Ja, ja, ja. En, maar, en, en hoe, hoe, hoe stond men daar in die tijd in Nederland tegenover? Hoe werd hij ontvangen? Wel kijk, Peter werd ontvangen met dus alle hè. dus eh, prachtige recepties en heel vriendelijke woorden, dat vind je ook terug in de pers. En dus in mijn boek is te lezen dat Peter eigenlijk wat de publieke opinie betreft kon rekenen op heel veel goedwillen. Kijk, u moet zich eens proberen voor te stellen... het is einde van de 17e, begin 18e eeuw... dat een tijdgenoot, bijvoorbeeld de Franse koning Lodewijk XIV... dat hij in Zaandam of in Amsterdam... op de scheepswerven van de VOC... met eigen handen een schip zou gaan bouwen. Dat is toch onvoorstelbaar. Dit was toch met... wel een beetje bij, bij de Nederlandse mentaliteit... van doe maar gewoon, eenvoudig, als, als, ook al ben je heel hoog... Dat, uh, we spelen dat erop? Ja, dus dat, ja, wat men nu noemt, dat democratische, die democratische ingesteldheid... van Peter viel dus heel erg goed... Uh, in de smaak. Let op bij het gewone, het gewone publiek, het gewone volk. Hè. Er waren heel wat regenten en dergelijke die daar veel minder een hoge pet van op hadden. Hè. En er is later ook wat kritiek gekomen. Maar je kunt zeggen, op enkele uitzonderingen na, dat de publieke opinie de opinio communis van die tijd eigenlijk erg positief was, positief was ten overstaan van Peter. Hij hervormde zijn land en moderniseerde zijn land. Ja, en bovendien ook nog met Nederlandse hulp. Hij gaf werk aan duizenden Nederlanders die werkloos waren. Dus in dat alles maakte dat hij een bijzonder goede pers maakte. Ja. Was het nou ook zo dat zeg maar, tussen dat eerste bezoek van Peter en dat tweede bezoek van Peter, uh, waar twintig jaar tussen zat, we hebben, we hebben net in het eerste uur van OVT een gesprek gehad over de vrede van Utrecht, waarin eigenlijk wordt gesteld dat uh, zo'n 1713 een periode markeert dat, dat de republiek alleen maar steeds minder machtig werd. Uh, was het een, een, een periode waarin de rollen omgekeerd waren twintig jaar later bij dat tweede bezoek? Ja, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Hè. Uh, Peter in de eerste periode was de, de vrager. De man die op zijn knieën kwam vragen om militairen en andere hulp. Maar in de tweede periode, hij stond sterk. Hij had uh, Zweden verslagen. Uh, hij kwam dingen vragen aan de Republiek. Die wilde ze niet geven. En hij begon zelf voorwaarden te stellen. Hè. Bijvoorbeeld... De Russische ambassadeur van Peter stelde in het vooruitzicht: kijk, als u, uh, Republiek, dus de Staten-Generaal, als u ons erkent, onze veroveringen in het Balticum, dan krijgt u een gunstig handelsakkoord. Maar daar wilde de Republiek dan niet op ingaan. Dus hij voelde zich sterker. Hij voelde zich uh, in die twintig jaar een, een, een vorst die net als, uh, weet ik wat, uh, uh, de, de Pruisische koning, de Franse koning, ernstig genomen wilde worden. Ja. Nee, en ondertussen had hij ook een groot netwerk kunnen uitbouwen van agenten, zowel Nederlandse als Russische agenten, die in de republiek zijn belangen waarnamen. Dat waren mensen die voor hem wapens inkochten. Dat was verboden, dat was een lucratieve maar verboden eh, onderneming. Er waren mensen die ervoor zorgden dat er geen negatieve berichten verschenen in de Nederlandse pers over uh, Rusland. En wanneer het dan toch gebeurde... dan uh, werd opgetreden tegen de, de Amsterdamse, Rotterdamse en andere couranten. Ja. Nou, nou las ik gisteren hier in de krant... dat uh, Poetin Peter de Grote wel als een soort voorbeeld en inspiratiebron ziet. Uh, uh -huh. mor morgen komt hij hier in Nederland op bezoek. Uh -huh. uh, zijn die twee een beetje met elkaar te vergelijken? Ja, daar ligt natuurlijk heel, heel, heel, heel veel tijd tussen. Hè. En ze hebben denk ik een heel klein beetje een andere achtergrond. Maar ze hebben wel twee dingen gemeenschappelijk. Peter de Grote heeft de trend gezet in Rusland... dat het de tsaar is, de overheid, uh -huh. de staat... die iets doet, die iets onderneemt. Die veranderingen invoert, die hervormingen... erdoor duwt, of de mensen dat nou <kwijnt> willen of niet. En alle initiatief... Komt van de overheid. Dat is later verder gezet door Nicolaas I in de 19e eeuw. En dat is een nefaste voor een, jong, een, een, een democratie. Zet natuurlijk nefast de overtuiging, zowel bij het volk als bij de heerser: van ik ben degene die alles moet doorduwen. Men noemt dat wel eens een revolutie van hoger hand. En dat is eigenlijk wat ook na de instorting van de Sovjet-Unie gebeurd is. Alle hervormingen komen van hoger hand. Ja, en in die zin is Poetin een soort moderne Peter de Grote, die wij morgen hier op Ja, krijgen. Ik denk dat hij zich ja. heel gevleid zal voelen wanneer hij vergeleken ja. zal worden met Peter de Grote. Ja. Peter de Grote is trouwens nummer één, is uh, een aantal jaren geleden in een heel grootschalige enquête uitgeroepen tot uh, de grootste Rus uh, aller tijden. Dus de vader des vaderlands, waar iedereen naar opkijkt, waar heel weinig kritiek op bestaat. Hij he he he heeft natuurlijk heel veel gerealiseerd, ja, maar ja. is wel de man ja. die zijn land autocratisch heeft ja. gehouden. Het, het, het zou aardig zijn als uh, Poetin straks ook een beetje gaat timmeren uh, en daar moeten we het bij laten. Emmanuel ja. hey, Wagemans, heel hartelijk dank. Uw boek heet De Tsaar van Groot-Rusland in de Republiek en het is uitgegeven bij uitgeverij Benewis in Antwerpen. En dan nu in het spoor terug, Geel, een kolonie van geesteszieken. Sinds de 13e eeuw worden in de Belgische stad Geel psychiatrische patiënten opgevangen in pleeggezinnen. Een unieke vorm van verpleging in een vrijplaats met internationale allure. Hans Olink en Elma Zwart maken daar de volgende documentaire over. Techniek, Berry Kamer. Vroeger waren het echt zottekens van Geel. Hè? De pleegouders kregen nog een vergoeding en, en ze hadden een, een, een hulp echt bij die boeren die hadden allemaal uh, ja. pleegkinderen zouden we zeggen. Twee drie ja. patiënten nou, aan. Ja, dus. ja, ja, ja. Geel, een stadje van ruim 35.000 inwoners in de Belgische Kempen... kent een eeuwenlange geschiedenis... als het gaat om de opvang van geestelijk gestoorde patiënten. Het gevolg is dat de inwoners op straat... niet opkijken van een patiënt meer of minder. De receptioniste van het hotel in de Hoofdstraat vindt de vraag heel gewoon. Ik vertelde haar dat we niet bekend waren in de stad... maar dat we graag een pleeggezin zouden ontmoeten. Ze begreep meteen wat ik bedoelde. Ja... Een gezin met een zotte, met een patiënt als gast, lachten ze. Haar tante had een kostganger, zei ze. En ze belde haar meteen op. Even later geeft ze ons een briefje met naam en adres. U kunt vanavond om zes uur langskomen. Twee uur later zitten we aan de keukentafel met de pleegouders. De 45-jarige Lieve en de 64-jarige Jos. En hun kostgangster, die eveneens Lieve heet en 55 jaar oud is. Feitelijk is het ook gebeurd, zo, eh, ik kwam alleen te staan en ik dacht, ik had vier slaapkamers en ik wilde dit huis kopen en ik dacht, ja, ik krijg daar een vergoeding voor, ik ga eens luisteren wat dat, eh, wat dat is mm -hmm. en uh, toen hebben ze me uh, gezegd, ja, dat komt in aanmerking en voor mij was dat goed en voor Lief was dat ook goed ja. en, en daarmee heb ik ook eigenlijk een pleegkind gepakt. Ja. Financieel eh, ja. was dat voor mij het beste eigenlijk. Ja. Niemand zegt, Niemand zegt dat. Niemand zegt dat, dat, het, dat het gedaan wordt voor de financiële kant. Ja, ja. In je krijgt een vergoeding en uh, onkosten, ja, het is uh, ja, kosten inwonen dat je ze moet geven. Ja, eenmaal ja. meer aan tafel. Ja. Ja, kom zeg, uh, <laughs> ja. dat lukt er nog. Hè. Ja. En dat was in feite een. een, een, een ja. Laten we zingen een bijverdienste. Ja. Dat lieve ik om zingen. Ik ik ga hem toch zien van mijn huis te kopen. Ja, die ja. Mijn huis eigenlijk terug. De betaald, daar lening betaald. 600 ja. euro voor. En ik kwam. Al, want toen woonde hij mijn vriend ja. nog niet bij mij. En daarmee heb ik dat gedaan. ...en dus de ja. sociale dienst met mij komen praten en die vond dat heel fijn dat ik zo eerlijk was. Ja. He, ze vroegen waarom en zo. Maar mijn, mijn ex schoonmoeder heeft ook een pleegkind en mijn grootmoeder had ook een pleegkind. Ja, ik kende is, we dat wel iets is van. Is niet helemaal vreemd voor u? Nee, nee, het was niet nee. vreemd voor mij. Nee. En uh, toen kwamen ze lief voorstellen en ik dacht, ja, ik dacht, al, we zullen proberen. Hè. De eerste weken was het heel moeilijk, want dan krijg ik een patiënt binnen is depressief. Ik kende dat niet, He, ze brengen lief hier binnen en ik kende dat niet. Een hele dag was dat koffie drinken en uh, ijskast eten. Zo. Ik heb ze wel moeten zeggen wat kan en wat niet kan. En dat heeft ze al flink goed geleerd. Ja, ja. Maar ik ben wel een strenge. Mijn vriend is niet zo streng. <lacht> ja. ja, maar ze kijken allebei veel door de vingers hier. Ja, ja. Toch dat wel. Wel. Ja, ja, ja, ja. wel. ja, wel. wel, wel. Ik moet eerlijk zijn. Patiënt Lieve volgt het gesprek nauwgezet. Ze komt heel anders over dan de patiënten die we vandaag afwezig zagen lopen in de stad. Ze maakt contact. Ze lacht. Pleegmoeder Lieve beseft dat we voor de geschiedenis van Geel als kolonie komen. Lieve, die is manisch depressief. Maar mijn, die bij mijn grootmoeder en dingen grootgebracht zijn, echt, moesten, die kenden niks. Zij krijgen zakgeld, ze krijgen alles. En Lief kan heel goed met de bus rijden. Maar vroeger, die patiënten, dat was zo niet. Nee. Wat herinnert u zich ja. daarvan? Ja, toen de Dat waren boeren mensen, die moesten altijd mee, mee met mijn grootvader, altijd op het veld en zo. En die moesten nog wassen in een, in een bad. Hadden die ja, vroeger hadden ze dat niet op een boerderij. Hè. Die wasten zijn eigen zo op ze op een, in een kuip. Hè. Maar lief moeten wel elke, maand, uh, elke week in bad gaan, in, in doopbezet. Dat da, dan zijn ze verplicht. Vroeger was dat niet. Nou, de ja, ja. patiënten werden thuis, bij mij. mijn grootmoeder was dat ook, aan een tafel. Nee. Dat was apart een tafeltje. Ja. Zo, echt, ja, ja, Was dat één patiënt? Eén patiënt, ja. Die bleef ook heel lang? Ja, ja, het is heel lang dat mijn grootmoeder gestorven is. lief is nog één van de betere, ik ken, hè? Maar u allee. voelt zich niet in uw vrijheid Nee, we zijn dat gewoon, want ik zal ze missen, want, allee, als ik het namens zeg, allee, ik zal ze eigenlijk wel missen, allee, zal ze verschieten van mij misschien van tijd, ja. maar, <laughs> ja, ja, we zijn dat gewoon, hè. Ja. En, en u, was u bekend met het verschijnsel, het uh, nee, ja. nee, nee? want ik ben niet van Geel. Ik ben van Merold afkomstig. Ja, iedereen kende een Geel. Ja, ja. Als we het zo zeggen... Vroeger zeiden ze de zottekes van Geel. Geel is ja. de barmhartige steden. Ja, ja, dus. ja. ja, ja. Wij zijn gebracht, grootgebracht, he, eigenlijk. Uw ex-schoonmoeder woont hier vlakbij. Ja, en, en die ja, dus. had ook altijd ja, ja. patiënten. Ja. Wat voor, wat voor gast had zij? Uh, Marcelke heette die. Dus jij was ook... Nee, ja, hoe, weet, hoe moet ik dat zeggen? Meer naar uh, het syndroom van Down. Meer dat type. En maar ook... Met geld, ik, niet tellen, ik uh, kon niet tellen, ik kon misschien niet lezen, ook niet nee. denken of iets. Dus ook een beetje ongeneeslijk, eigenlijk. ik. Ja, ja. En ik denk meer ook zo geboren. Ja. En dan werd dat vroeger zo'n beetje: kom, uh, we, we duwen dat van ons af van de, uit de familie, want dat was ja. misschien een, een schande of iets. Ja. Ja. En die werden maar uh, ja, de geel ge gebracht. Geel wordt wel de barmhartige steden genoemd. De stad waar de zotten eeuwenlang een warm onthaal kregen. We gaan op zoek naar de historische wortels van deze traditie. Met Frida van Ravenstein, conservatrice van het Gasthuismuseum... bezoeken we de schuin tegenovergelegen heilige Dimfna-kerk. waar de traditie begon. Zo, we zijn in de kerk. Het zendt hem naar de tafel, zoals een stripverhaal avant la lettre. Vertelt het eigenlijk voor de gelovigen die niet onmiddellijk konden lezen of schrijven. toch het stichtelijk verhaal van die Geelse waanzinheiligen? Nou, het zou volgens de leden van Ierland afkomstig zijn. En de tweede scène zie je heel duidelijk dat er een tweespalt in de familie ontstaan is. Je hebt de moeder op het sterfbed, want volgens de legende zou de moeder tamelijk jong gestorven zijn, de koningin. En dan heb je daar die bebaarde met een tulband voorziene koningsfiguur, de Ierse koning. En tussen die beide echte lieden staat een klein zuiltje met een duivelsfiguurtje erop. Dat duivelsfiguurtje is hier nog tamelijk onschuldig van betekenis. Het is gewoon om aan te tonen dat die koning het heidendom trouw bleef... in tegenstelling tot de koningin die het christelijk geloof uh, aankleefde. En die er ook voor gezorgd had dat haar dochter Dimpna dus door Gerbernus de hofpriester gedo gedoopt werd. Nu op het moment dat het, de koningin overleden is, is de koning zo buiten zichzelf van verdriet dat niks of niemand hem nog kan troosten. En zijn hovelingen raden hem aan dan een tweede huwelijk aan te gaan. Hij stemt daarmee in op één voorwaarde dat ze een tweede echtgenote vinden. Het is, klinkt bijna als een sprookje. Die even mooi en even verstandig is dat ze eerste. En het toeval wil dat niemand met de juiste gegadigde op de proppen kan komen. Tot de koning een oogje werpt op zijn eigen dochter. En dat zie je hier in de derde scène. En erge gelijkenissen met die eerste overleden echtgenote ziet. En hij besluit haar ten huwelijk te vragen. Wat die dient na dat zie je aan de houding van haar hand heel pertinent afwijst. En nu wat hier in die tweede scène, dat duivelsfiguurtje nog tamelijk onschuldig is, dat steken van heidendom, zal vanaf de derde scène die duivels een heel andere betekenis gaan krijgen. Hier zie je werkelijk de opkomende waanzin van de koning en naar gelang het, de, de legende een climax, naar een climax toe zal groeien, zullen die duivels ook in omvang en aantal toenemen tot werkelijk die koning bezeten is door die duivel. En dat is de link met de waanzin. Hè? Um, die dimna zal dat heel pertinent afwijzen, die uh, huwelijksvoorstellen. Ze gaat de raden bij haar biechtvader Geripernus en ze besluiten per boot, in de vierde scène per boot Ierland te verlaten. En het toeval wil uiteindelijk dat ze hier in geel arriveren. Uh, als de koning uh, de vlucht van zijn dochter achterhaalt, wordt hij zo boos dat hij de opdracht geeft aan zijn soldaten om ze te achterhalen. En allerlei avonturen, onvrijwillig verraad en dergelijke, vinden ze dan Dimna hier op het Geelse grondgebied. En daar in die scène ziet u een van de boodschappers melden aan de koning dat ze Dimna gevonden hebben. Die koning die komt uh, achterna gereisd naar Geel... en zou op de plaats waar nu het oude gasthuis is gebouwd... dus het huidige museum staat... voor de laatste maal zijn huwelijksvoorstel hebben geformuleerd. Maar ze blijft even als daarig weigeren, die Dimpna. En de koning wordt zo waanzinnig van woede... dat hij uiteindelijk het zwaard in eigen hand neemt... en zijn eigen dochter onthooft. Stilaan ontstaat er dan een cultus, uh, vooral voor die Dimpna. En uh, een van de cultusuitingen uitingen is dat de relieken... De beenderstukken, relieken van eerste orde, dus eigen aan de heiligen, in een edelmetalen schrijn uh, wordt in geel rondgedragen. En dat zie je heel duidelijk, een omgang in feite rond de kerk. En later zal die omgang door de Geelse straten trekken en dat fenomeen kennen we dus nu nog alle vijf jaar. Erboven heb je dan werkelijk dat de bedevaart tot uh, stand komt. Hey? Simpele en kreupelen en andere allerlei zieken komen naar geel afgezakt... om uh, voor de relieken van Dimna te bidden. En dan in de loop van de 15e eeuw zal Dimna een specialisatie ondergaan... en niet meer een algemene heilige zijn voor alles en nog wat aanbeden... maar zal ze zich tot waanzinheiligen specialiseren. De eerste geestesieken die naar Geel kwamen afgezakt... om een bedevaart naar sint te doen. Die werden opgevangen in de kerk. Maar dan vlug kwamen we tot een spanning. Uh, is kerk een bedehuis of is kerk een opvangcentrum van die geestesieken? En het eerste pleit zal het winnen. Kerk is een bedehuis. En dan moet de opvang van die geestesieken die hier gedurende een noveen, dus negen dagen minimum moesten blijven... Uh, anders, uh, ergens anders voorzien worden... En dan gaat men deze ziekenkamer aanbouwen. En het is gewoon, kijken. als ik hier het luikje open zet, dan heb je een idee. Als het nodig was, moesten ook agressieve geesteszieken ja, uh, tot kalmte te kunnen gedwongen worden. En vandaar hier en daar in het gebouwtje dat celletje. Hier, met ralies. Met ralies, inderdaad. En hier in de ziekenkamer werden ze opgepast door twee lekendames. dames... die werden door de kanunniken van de Sint-Ibnakerk uh, aangenomen, aangeworven... van Sint-Jan tot Sint-Jan. Dus van 24 juni tot de 23 juni van het jaar erop. En voldeden ze, dan bleven ze... En anders werden ze doorgestuurd en we moesten er andere kandidaat worden aangesteld. En die twee leken, dames, die noemden ze wel of, of ook vaak de kwezels van Geel. Die dames die waren verantwoordelijk voor uh, het oppassen hier in de ziekenkamer van die geesteszieken. Uh, dat ze ook regelmatig uh, voedsel kregen, van drank werden voorzien. En dat ze drie keer per dag in de kerk werden geleid tot vlakbij de rlieken van die waanzinheilige, die Geelse dimna... Uh, waar ze dus een noveen oefeningen moesten doen. en ook uh, de genezing van de heilige moesten afsmeken. Ik hoorde voor het eerst over Geel. toen ik 15 jaar geleden een biografie schreef. over de journalist en schrijver Nico Rost. Hij bezocht Geel in 1934 om een reportage te schrijven. Toen al was het stadje en zijn zotte een begrip in binnen- en buitenland. Rost was zich bewust van de uniciteit van het stadje... dat destijds zo'n 15.000 inwoners telde. Kunt gij u een stad voorstellen waar een bevolking woont... wier innigste innerste wens het is twee zinnelozen in huis te hebben? Waar gij op straat door Napoleon en keizer Wilhelm, Mussolini... en de Franse seriemoordenaar Landru wordt aangesproken en begroet... Kunt gij u een bevolking voorstellen... die er behalve honden, katten, kanarievogels en papegaaien... haar eigen zinnelozen op nahoudt? Kunt gij u een stad voorstellen waar het moeilijk is... een hypotheek op uw huis te krijgen... indien gij niet met twee zinnelozen samenwoont? Wier bevolking als hotelportier van Plaza, Metropole, Victoria... of Vieux Doelen aan het station staat om bij de aankomst van een trein met zinnelozen hen in ontvangst te nemen... als begeerde reizigers? Kunt gij u een voetbalveld voorstellen... waarop een bordje prijkt zinnelozen vrij toegang? De heilige Dimna-kerk werd na de Franse revolutie gesloten. Hoewel er officieel geen bedevaarten meer konden plaatsvinden... ging de gezinsverpleging verder. Ook hier is de economische factor doorslaggevend gebleken... Om de kosten te drukken, sloot de stad Brussel in 1803... haar eigen krankzinnige gesticht en zond meer dan 100 patiënten naar Geel. Zeer vele andere stedelijke arme besturen deden hetzelfde. Zodat het aantal kostgangers te Geel geleidelijk aansteeg... van 200 rond het jaar 1800 naar 400 in 1820... en naar meer dan 900 in het jaar 1850... En er gelang die naam van die dimpna toeneemt en er meer en meer geesteszieken naar Geel komen afgezakt... om die Noveen-oefeningen hier in de Bedevaartskerk te doen... vallen er qua opvang een hele hoop van die geesteszieken uit de boot... gedurende die negen dagen. Dan moet er weer een andere oplossing gezocht worden. En dan gaan ze aan de Gelenaars die hier rond de kerk wonen... aflaten beloven voor het doen van goede werken. En een van de goede werken is iemand in huis opnemen die het nodig heeft de dorstige laven, de hongerige spijzen. Dus die gelenaars zetten hun families hun deuren open... om tijd terwijl tot er plaats is in de ziekenkamer... een geesteszieke in de familiekring op te vangen... tot ze kunnen doorschuiven naar die ziekenkamer. Maar al heel vlug zal de evolutie uitwijzen... en dat gebeurt op tamelijk korte termijn... dat die geesteszieken die ziekenkamer niet meer moeten passeren... maar nog wel mogen passeren. Want dat die Ge geelse gezinnen hun patiënten ook rechtstreeks naar de kerk gaan brengen. En van het moment dat die gele naars hun deuren openzetten voor de opvang van die geesteszieken, is de gezinsverpleging die, ja, die we nu nog kennen van start gegaan. We verlaten de kerk, steken de straat over en keren terug naar het gasthuismuseum, dat volgens Frida van Ravenstein in de gelukkige omstandigheid verkeert dat het nog beschikt over de vrijwel volledige inventaris... en vrijwel alle archieven. De Gasthuiskapel En hier heeft tot in 1905 ook het zwaartepunt van de ziekenverpleging gelegen. Nu, in heel veel vormen van literatuur staat... dat hier de bakermat ligt van de opvang van geesteszieken. Dat is dus niet het geval... De bakermat is en blijft de sint Kerk. Nu is het wel zo dat het fenomeen van de gezinsverpleging al een paar honderd jaar oud was... als de gasthuiszusters Augustinessen van Geel in door godsdienstoorlogen in financiële uh, moeilijkheden terechtkwamen. En ze moesten daar een oplossing voor zoeken. En dan hebben ze dat voorbeeld van die paar honderd jaar oud al gewoon overgenomen en nagevolgd. En ze zijn zich gaan richten tot uh, rijke geesteszieke dames en juffrouwen die maar aan één voorwaarde moesten voldoen... uit een rijk of een goed milieu komen... zodat die voor die moedrovers hier een fiks kostgeld op tafel konden leggen. En dat is de redding geweest van het gasthuis. En uh, die huisjes hier rond die binnenkoer, die je door de raam zag... dat zijn de zogenaamde commensalenhuisjes. Van het Latijnse koem en mensa. Als je dat letterlijk vertaalt, is dat iemand die bij aan de maaltijd aanschuift... van dezelfde tafel eet... En dat waren die betalende geesteszieke dames of juffrouwen. Ja. Dus hier lagen de gewone zieken. En afgescheiden van de anderen. Want ze waren niet alleen een andere, een, van een andere klasse. Rijker dus. Maar ze waren ook anders ziek. Eh, maar toch in de directe nabijheid nog van hun verzorgsters, de zusters. Nu, we weten dat dit schilderij deze ruimte is. In feite moeten we hier een knik geven. Dat die bedden haaks op dat achtergedeelte komen staan. En hier een knik... En als dat de achtermuur van de kapel is daar, als we dan die kwartslag zo maken... Ja. heb je drie alkoven daar, drie alkoven hier en één hondstaat bed moeten in het midden gestaan hebben. En tot 1841 was dat de capaciteit van het Geelse Gasthuis, dus zeven bedden. Het ja. was niet voldoende en vandaar ook de noodzaak, en dat is lange tijd geweest zo... Uh, dat er meerdere patiënten in eenzelfde bed werden geduwd. En hier zie je... Een man, geknield op de grond zitten, met een zogenaamde zotskap op zijn hoofd. Dus in 1639 had je al volop de aanwezigheid van die simpelen mm -hmm. uh, of die geesteszieken. En op dit schilderij zijn de patiënten zowel mannen als vrouwen? Ja. Voor de gewone zieken het, was het een dubbel publiek, dus mannelijk en vrouwelijk. En voor de geesteszieken waren het alleen bij voorkeur dames of priesters. Hm. zuster Tazizia heeft 50 jaar in het gasthuis gewerkt. 27 jaar in het ziekenhuis, 23 jaar in het mortuarium. Nu is ze 85 jaar oud en woont samen met andere zusters in een tehuis tegenover het gasthuis. Ze heeft honderden geesteszieken verpleegd. Maar de beste herinneringen heeft ze aan de mentaal gehandicapten die haar ouders in huis hadden. Bij ons thuis, als kind, bij mijn ouders van 32... Toen in het begin van dit jaar is hij altijd ziek in de familie geweest. Eerst bij mijn ouders en dan bij mijn jongste broer. Maar mijn jongste broer is zelf ziek. Ja, en hij gaat dan niet meer. Uh, maar we hebben verschillen gehad. En uh, ja, we kregen woordelijk nog een zware zieke. Dat ging heel goed. En, uh, want diegene hebben we 48 jaar gehad. De 48 jaar in de familie gewoond. En u, hoe vond u het dat er altijd kostgangers, altijd patiënten bij... Uw ouders thuis waren? Dat, dat ging heel goed. Die zaten bij ons onder tafel, lekker als ze allemaal. Die kregen eten, lekker als wij. Onze vader zei altijd: dat zijn mijn kustelijkste kinderen. Wat, wat voor ziektes hadden ze? Ja, dat, dat uh, verschilde van en tot tanderen. Waren het uh, zwakzinnigen? Ja. Of waren het psychiatrische patiënten? Psychiatrische patiënten. En uh, we heel, heel, ja, dat was een hele kooi. En uh, ja, toen was s'avonds bij ons, Na de, nou de middag hadden ze het tegengebracht. En s'avonds gingen we eten. En er vlogen onze vader een keel. En zijn vader, mijn vader Tjoet dan deed het. het eten. En uh, zijn vader pakte een panlepel en uh, sloeg, gust hem, Ik zie dat je met Baals kunt. Ik zal mezelf, Vrienden, zal braaf zijn zitten. Ik zie dat me dag met de Baals zitten. En we hebben nooit geen probleem nu mee gehad. Maar ze proberen, hè? Wat als ze kunnen, wat als ze mogen. <middels> he, dat is zo, hè. Hadden jullie vaak met agressieve patiënten te maken? We hebben het tweede heel kwaad gehad. U bent verder ook nooit bang geweest? Ik heb nooit bang geweest van niet, niet Bert Boeks is archivaris en historicus in dienst van de OPZ. Het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis. Als we het terrein oplopen, zien we de karakteristieke gebouwen met hun gietijzeren overkappingen. We passeren patiënten die genieten van de lentezon, terwijl ze in zichzelf praten of lachen. In een van de gebouwen is het museum van de OPZ gevestigd, waar Bert Boeks ons rondleidt langs de vitrines, langs eeuwen geschiedenis. In 1850 uh, kennen wij hier in België de zogenaamde de wet... Dat is een wet die gaat voor het eerst de geestelijke gezondheidszorg wettelijk regelen, gaat die organiseren. En vanaf dan worden er ook gestichten of en asielen en ziekenhuizen opgericht. En die wet is eigenlijk, die heeft heel veel betekend voor dus de ontwikkeling van de psychiatrie in België. Trouwens, België was redelijk laat. De omringende landen, Nederland Frankrijk, hadden al veel vroeger een, een krankzinnige wet. En die Krankzinnigwet is er gekomen onder invloed van een uh, invloedrijke psychiater hier in België, dokter Giselein. Die heeft die wet er echt ook doorgeduwd, omdat er uh, voor 1850 heel wat mistoestanden waren in de psychiatrie. En wat betekende dat voor Geel, deze nieuwe wet? En de wet bepaalde dus dat um, elk gebouw waar een psychiatrisch zieke verpleegd wordt, dat dat een asiel is, dat dat een psychiatrisch ziekenhuis wordt. En de wet was echt uh, toegespitst op gesloten instellingen. En dan zat men hier natuurlijk in Geel met een probleem, omdat uh, Geel had geen gesloten instelling. Hier woonden de geesteszieken gewoon bij de andere mensen, tussen de andere mensen, bij de gewone gezinnen. En vandaar dat men in 1851 speciaal voor geel een nieuwe wet heeft uitgevaardigd. En dat men ook in 1851 de kolonie van geel opgericht heeft. En die nieuwe wet bepaalde in feite dat geel één groot psychiatrisch ziekenhuis werd. Deze ruimte behandelt um, de kostgevers en de kostgasten. In Geel vroeger de pleeggezinnen noemde men uh, kostgevers. De patiënten die uh, bij de pleeggezinnen woonden uh, werden de kostgasten genoemd. In deze ruimte behandelt uh, het verhaal van hoe het was om in een pleeggezin te wonen. Hoe die mensen werden opgevangen binnen, binnen het gezin. En dat was ook het karakteristieke van Geel, dit? Die gezinsopleging is heel specifiek aan geel, is heel uniek uh, aan is heel uniek in geel. Ja. Um, omdat um, elders, uh, buiten geel, de rest van België, de rest van Vlaanderen, de rest van Europa, worden of werden psychiatrische patiënten opgevangen in grote gestichten, grote ziekenhuizen, afgezonderd van de maatschappij, uh, onder toezicht van medisch personeel en dokters. Hier in geel woonden die mensen gewoon tussen de andere mensen. Was er wel toezicht van een ziekenhuis? Want het systeem werd georganiseerd door een psychiatrisch ziekenhuis. Maar de zorg voor die geesteszieken werd toevertrouwd aan gewone geelenaars en gewone gezinnen. En daar zie ik. Uh... Die mensen gooien? Zijn dat patiënten? Dat zijn patiënten. Natuurlijk uh, in die tijd, het midden van de 19e eeuw. Geel was nog een echte landbouwgemeente. Veel van die uh, patiënten waren tewerkgesteld bij landbouwers of woonden bij boeren. Uh, ze hielpen bij, bij het oogsten, bij het zaaien en zo verder. En dat is heel typisch uh, aan dat Geelse systeem. Um, omdat uh, ja, midden ja, rond de jaren 1920 komt in de wereld van de psychiatrie het begrip arbeidstherapie op. Uh, vanaf dan wordt het belangrijk om patiënten in beweging te zetten, om hen een nuttige bezigheid te geven. Uh, maar in geel bestond dat al eeuwenlang. Daar uh, werkten de patiënten al eeuwenlang uh, mee op de boerderij, uh, mee uh, bij, de, um, bij de handwerklieden. Zo verder. Dus dat, uh, dat is ook iets, iets heel typisch geels. Ja. Natuurlijk, um, sommige mensen vinden, ja, was er dan geen sprake van uitbuiting van die mensen. Uh, werden zij niet uitgebuit, moesten zij niet hard werken uh, voor weinig geld bij die boeren. Uh, anderen zeggen, ja, het is uh, arbeid, het hebben van een job is een vorm van emancipatie. Je hoort erbij, je maakt deel uit van de maatschappij. Het, is, um, het wordt vaak gezien als een zwart-wit verhaal, maar ik denk meer dat het, ja, dat het er beide is. Dus uh -huh. Dat arbeid echt wel een vorm van integratie is. Maar dat er natuurlijk ook ja, bij die boeren ook wel wat mistoestanden geweest zijn. In de brochure Geel, toevluchtsoor der krankzinnigen, worden de plichten der kostgevers omschreven. Iedereen weet dat de krankzinnigheid verschillende vormen aanneemt. De handelwijze der kostgevers moet geregeld worden op de gevallen die zich aanbieden. Het is de plicht der geneesheren den kostgever de nodige inlichtingen te geven. Hem met raad en daad bij te staan. Ik wil hier alleen enige algemene regelen neerschrijven. Er zijn zinnelozen die gedurig in beweging zijn, die razen en tieren, die dikwijls den kostgever kwellen, somtijds bedreigen of aan het lijf willen... De kostgever heeft hier bijzonder de gelegenheid om de twee deugden te oefenen... waarvan wij vroeger spraken. Het geduld en de zelfbeheersing. Hij mag beproeven de krankzinnige tot kalmte aan te zetten. Hem verzoeken zich te bedaren. In sommige gevallen hem doen zien dat het opsluiten in de kamer... of het gebruik van dwangmiddelen zou kunnen noodzakelijk worden. Maar nooit, nooit mag hij ruwe woorden tegen ruwe woorden veel minder geweld tegen geweld stellen. Wat u hier ziet, dat zijn uh, echte boeien of kettingen. Um, dit is dan nog de luxueuze versie, waar dan van het uh, ijzer uh, met leder ontrokken is. En die uh, kettingen, die boeien, die werden nog gebruikt door de kostgevers, door de pleeggezinnen, oh ja. om hun patiënt of de geesteszieke die bij hun woonde te ketenen als hij agressief was of uh, als hij onhandelbaar was. Uh, dat gebeurde nog tot in 1850. Na 1850 uh, was dat strikt verboden. Dus mm. mochten uh, patiënten uh, zeker niet meer gefixeerd worden door, uh, door de kostgevers, door de pleeggezinnen... Uh, ...was dat het privilege of het voorrecht van de dokter. Zij konden nog wel patiënten in het ziekenhuis nemen, in een gesloten setting opvangen. Mm. Maar voor de pleeggezinnen was dat uh, totaal uit een boze vanaf 1850. Dat ook, stond ook in, in die wet. En het is ook vanaf 1850 dus, uh, dat er een soort uh, selectieprocedure komt voor de pleeggezinnen. Niet iedereen kon zomaar pleeggezin worden. Je moest aan een aantal voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld ook naar architectuur toe. Je moest de ruimte hebben in je huis. Uh, er moest een kamer zijn voor die uh, patiënt. Een slaapkamer. Die moest zoveel uh, vierkante meter groot zijn. Er moest een raam in zijn. Er moest een bed in zijn. Het was heel uh, strikt omschreven wat er allemaal moest zijn. Dat het staat allemaal in de brochure plichten der kostgevers, ja, neem ik aan. Ja. Ja, ja. Ik heb uh, gesproken met een uh, pleeggezin of met een uh, verpleegkundige en die vertelde mij dus dat, uh, dat er um, nog in de jaren 1950 uh, hadden we hier uh, een dokter, dokter Leekens. Ook een, ook een wijk uh, hier. En dat, op een bepaald moment ging dokter Liekens uh, op bezoek uh, bij een pleeggezin. Dat was een, uh, een boerenfamilie ergens uh, op de buiten mm -hmm. uh, en hij komt uh, op de boerderij binnen en hij vraagt aan de berin ja mag ik uw uh, patiënt eens zien? En uh, die berin uh, roept naar haar dochter, uh, Marie ga ons zo inhalen. Uh, Dr. Liekes heeft direct zijn spullen genomen, is naar het ziekenhuis teruggekomen, heeft de chauffeur gestuurd en die patiënt werd uit het, uh, uit het gezin gehaald. Omdat hij vond dat er op een uh, onrespectvolle manier werd ja. omgegaan met die patiënt. Het woord zot of zotin was ook uh, taboe hier in Geel. Het wordt uh, niet gebruikt. Uh, hier in Geel spreekt men over een zieke. Uh, er is hier een gezegde dat, hij, dat vrij frequent gebruikt uh, werd, was. Uh, hij is hier niet voor zijn zweetvoeten, zei uh, men. Dus uh, om maar uh, een, een eufemisme om te zeggen: ja. ja, er is iets mis met hem, uh, maar we weten niet, niet wat. Dat was het eerste deel van Geel, een kolonie van geestzieke stemmen... Astrid Nauta en Anton de Goede. Volgende week deel 2. En wilt u beide delen op CD, dan kan dat door 7,50 euro over te maken... naar Geel 444-600 van de VPRO in Hilversum, onder vermelding van Geel. Dus 7,50 naar 444-600 van de VPRO. Meer hierover en over andere zaken die vandaag aan de orde kwamen in OVT... op www.geschiedenis24.nl OVT. En om te horen wat er nog meer op site en het themakanaal Holland ook te beleven is, hebben we nu Marnix Kohaas aan de telefoon. Goedemorgen Marnix. Ja, dag Paul. Uh, op de website kun je nog voor het. ...laatst vandaag en morgen meedoen aan de voorronde van de Grote Geschiedenisquiz. Je weet wel, het programma dat uh, elk jaar rond Paas op tv komt. Dit jaar is dat uh, 11 mei, niet op Pasen dus. Maar uh, één team van onbekende Nederlanders kan eraan meedoen... ...en wie aan die voorronde meedoet en daar de hoogste score haalt... ...wordt dus uitgenodigd om aan die tv-uitzending mee te doen. En het is niet zo heel moeilijk hoor, want uh, ze vragen bijvoorbeeld... ...wat betekent stadhouder... Uh, wat was de nacht van kerst? Nou, nog allemaal vragen die een beetje geschiedeniskenner toch wel moest kunnen weten. Dat is dus op de website. Uh, daar kun je ook nog prachtige oude Philips-films vinden vanwege de opening gisteren van het Philips Museum. Onder andere een bedrijfsfilm uit uh, 1924. We laten op de website ook de originele Contiki-film zien... vanwege de Nederlandse première van de nieuwe Contiki-film... over de tocht die uh, Heyerdahl in 1947 maakte... van uh, Zuid-Amerika naar Polynesië. Nou, die originele film die hij in 1947 maakte... die ook een uh, Oscar won, nog steeds de enige Oscar... die een uh, Noorse film won, die film kan je ook op de website uh, zien. Uh, en verder op het uh, themakanaal... Hollandoc24 begint straks om 12 uur een 4 uur durende film van uh, Johan van der Keuken. Je kan het mijn uh, magnum opus noemen. Amsterdam Global Village uit uh, 1996. Keuken was uh, de beroemde fotograaf en filmer. En uh, dit 4 uur durende film is onderdeel uit van een uh, retrospectief in het uh, filmmuseum Aai in uh, Amsterdam. Maar straks te zien op Hollandoc24 vanaf 12 uur.